Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. En in deze aflevering gaat Vasilis van Geemert, dat ben ik... samen met Merel van der Woude op zoek naar haar definitie van kwaliteit. Merel is Creative Director bij Social Innovation Bureau Butterfly Works uit Amsterdam. Over de hele wereld werken ze aan projecten die het leven van de mensen al daar beter moeten maken... En ik hoopte stiekem dat Merel tijdens deze podcast... wel even het inclusiviteitsprobleem kon oplossen dat we tegenkomen in de tech en in de digitale designwereld. Luister zelf maar of dat is gelukt. Maar om te beginnen, zoals altijd, beginnen we met de vraag... wanneer is iets goed? Voor mij gaat het heel erg om dat het uh, heel bewust toewerkt... naar het doel waarvoor het vooraf opgezet is. Dus okay. dat, dat een... ...een product of een service... Um, dat, je he, ...dat er heel bewust... ...keuzes zijn gemaakt over waarom... ...waarom is het er? Okay. Uh, en... Uh, dus als het doel niet duidelijk is... ...dan kan het product niet goed zijn? Nee, hey, nee, ja, dat op. is de andere kant. Dat, uh, nou, er zijn vast voorbeelden ...waar nee, ja, dat niet ja. waar is, maar... Uh, ...nou ja, in, ik, denk, ik denk vaak wel... ...dan is het denk ik veel moeilijker... ...om het goed te maken. Ja. En dan is het denk ik bijna... ...voor ongeluk goed... Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dan wanneer je echt weet wa wat je doel is. Ja, of misschien zet er dan stiekem wel gewoon een duidelijk doel achter. Ja, ik denk Zo. dat het dan misschien vaak heel, heel persoonlijk... een hm. uh, heel persoonlijk... als je echt een kunstenaar bent met je eigen... maar dan heb je ook je eigen visie, dus dan heb je ook een doel. Ja, ja. Um, ja, volgens mij moet je dat... en ik merk ook steeds in onze projecten dat... Als je dat doel niet heel duidelijk hebt waarom we het dan doen. Ja. Dan is het heel makkelijk om je te verliezen in allerlei ja. andere zijtakken. En waardoor je op het eind ineens denkt. Oh, maar uh, waarom, waarom hebben we die keuzes gemaakt? Of, uh... Dus daar begin je dan ook mee? Dus eerst ja. zorgen dat dat doel helemaal duidelijk is? Ja. En, en um, ik vind het heel belangrijk dat je dan verschillende perspectieven daarop... Belicht. Dus het werk wat wij doen gaat over sociale impact. Ja. Um, dus nou ja, neem meisjes in Afghanistan en de kwaliteit van onderwijs en maak ja. daar een product voor. Ja. Um, en als je dan hebt over nou, het doel is dat het onderwijs verbeterd wordt. Maar er zijn natuurlijk honderd manieren om dat te doen en honderd ja. verschillende. En, en, en wie ga je dan, op wie ga je je richten? Maar dus dat je ook goed onderzoek doet naar wie zijn er allemaal bij betrokken en wie... Op wie moeten we ons, uh, ja, wie wordt onze doelgroep? Ik denk dat zo'nzelfde soort project, het onderwijs voor meisjes of vrouwen verbeteren, als je dat in Nederland doet, uh, is dat natuurlijk een heel ander resultaat zal we opleveren dan in Afghanistan. Ja, ja toch? Wel. Ja, toch? Ja. Trouw, ja. Oh, nou ja, of misschien eigenlijk <laughs> niet. Nee, er zijn daar natuurlijk andere barrières, soort grotere barrières die je eerst moet overkomen voordat je. Ja, misschien ook andere uitgangspunten. Ja. neem ik aan ja want je start uh, nou ja, bij dit voorbeeld start je met te kijken um, ja, waar, waarom, is, wat is, waarom is er geen kwaliteit ja. um, en dan zijn er een heleboel redenen dat die meisjes überhaupt niet naar school gaan dus dat zou een ingangspunt kunnen zijn um, en, en dan is het ja, ons doel was uiteindelijk om de kwaliteit op de school te verbeteren dus de meisjes die naar school gaan te zorgen dat die er blijven ja want als ouders het risico nemen om hun dochter naar school te sturen... Er ...hangen risico's aan over de reis naar school. Um, nou ja, de, de bombardementen, er zitten allerlei risico's aan die je, ja, die je ja, ja. neemt. Dan moet je wel wat leren. Mm -hmm. um, dus dat was echt het doel. Ja, wat het doel is gewoon dat die meisjes meer gaan leren. En als uh, meisjes meer leren, zal dat wellicht ook een aanzuigende werking hebben. Ja. Maar dat zo'n side effect... Ja, ja. En ja, dus als je, als je daarmee begint dat dat je doel is, dat yeah. die meisjes meer leren, dan moet je vervolgens dus in kaart brengen wat zijn alle, wat zijn alle verschillende mogelijke wegen daar naartoe. Yeah. En ik denk, dan kan, je nog, dan kan je nog iets maken wat geen kwaliteit heeft. Ah, yeah, maar chillen. dan heb je. Yeah, yeah. Ik denk dat je dan ergens je doel verloren bent. Ja, je kan in elk geval kan je telkens alles toetsen aan dat doel denk ik ja. toch De hele, elke du, gedurende alle stappen die je neemt en alle gesprekken die er gevoerd worden kan je telkens toetsen ja dit is misschien een leuk idee maar ja. voelde het wel aan het doel wijken we niet af ja oké okay. dus ja. dan is het goed nou dat, ja nou, dat is een ja. voorwaarde ik denk dat dat een voorwaarde is ja. ja en dat je en hoe helder je dat doel hebt of hoe specifieker ja, des te beter kan het worden, denk ik. Des te meer vrijheid heb je uiteindelijk om nieuwe, uh, nieuwe manieren te vinden om dat te bereiken. Ja, maar jullie maken niet... Is het soort opdracht ook belangrijk voor jou? Van wat kwaliteit is? Want jullie werken... Specifieke, uh, de, het moeten sociale dingen zijn, toch? sociale ja, ja, voor vraagstukken. Ons, ja. Voor ons is het belangrijk dat het, dat, het, dat, dat doel dat, dat een sociale impact heeft. Ja. Okay. Um, maar ik denk niet dat dat een voorwaarde voor kwaliteit is. Dat is waar wij aan werken. Okay, Kijk, ja. en dat, ik, ja, ik vind het belangrijk dat iets bijdraagt. Ja. Um, maar ik denk dat je dat vanuit een commerciële instelling ook zou kunnen bereiken. Ja. Heeft iets ook kwaliteit als het... Nou ja, ik denk dat iets wel kwaliteit kan hebben... als het niet per se een sociale insteek heeft. Nou ja, jullie zitten hier met een interieurontwerper... en jullie interieur is hartstikke tof, toch? Ja. Ja. Maar ja, nou ja, maar dan kan je je nog steeds afvragen van dan... We hebben natuurlijk wel nagedacht over... Um we geven niet uh, belachelijk veel geld uit aan een interieur... omdat ons geld komt uit ontwikkelingssamenwerking. Dus ergens heb je dan ook wel bepaalde doelen daaromheen. Yeah. Yeah. Ik denk... Ja, ik vind wel dat je als ontwerper... maar ik weet niet of ik dat per se aan kwaliteit gelinkt vind. Dat is meer de ethiek van het ontwerpen. Mm -hmm, yeah. Dat je hebt een invloed op de wereld... en je kan die maar beter beter maken dan slechter... Ja, um, en, en dat is ook wel waar wij als organisatie heel erg naar op zoek zijn. Ook dat ik dat... vind dat, wel, dat is een hele goeie, want wat ik toch zie is dat heel veel toptalent. zit eigenlijk crap te maken. Mensen te overtuigen dat ze. dat ze rot <laughs> moeten moet er, kopen. Uh, ja. Toch? Kijk de hele reclamewereld. Er zitten super creatieve mensen. Ja. En uh, als ik dan kijk naar reclames, vooral, ik kijk eigenlijk alleen maar. Het is alleen maar rond etenstijd. En dan wil mijn dochtertje kijken. Het is alleen maar crap. Alleen maar. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen die daarin werken uiteindelijk. Tenminste, ik hoor heel vaak en van, van ontwerpers. Die zitten of, of je werkt commercieel. En dan kan je misschien toffe dingen doen. Omdat je een groot budget hebt. Of je kan... Uh, maar uiteindelijk voeg je weinig waarde toe. En ik denk dat er best veel ontwerpers op een gegeven moment daar tegenaan lopen. die denken, ja, maar ik wil eigenlijk iets doen wat impact heeft. Ja, ja. Oké, okay. en wat je dan veel mensen ziet doen, is of ze doen een side project erbij. Ja. Of ze doen even een projectje tussendoor. Maar het zou heel mooi zijn als dat, als dat uiteindelijk samen gaat komen. Dat alles... Ja. En want, dat, want inderdaad is vaak die side projecten, die, die leveren niet veel op. Of die, ja. ja, daar krijg je dan niks voor. Dus er is nog... Er is, denk ik, nog weinig daartussen. Ja. En dat proberen wij wel te zijn. Want wij doen betaalde opdrachten. Um, wij, we, krijgen, nou ja, we doen ook wel een beetje fondsenwerving, maar wij worden gewoon ingehuurd als, uh, als, als social design bureau. Um, maar door ontwikkelingsorganisaties. Ja. Oké, okay, dus de opdrachten komen ook altijd bij iemand anders Jullie verzinnen dat niet zelf? Nee. nee. En dat is ook omdat we hebben gezien dat. Um, de vraag, omdat wij niet wij doen geen projecten hier in Nederland we doen projecten in allerlei andere um, ja. opkomende economieën uh, en wij weten niet wat daar het doel zou moeten zijn mm. dat doel dat moet vanuit de mensen daar komen ja ja, fantastisch ja, maar dat was een van de vragen ik vroeg aan wat collega's en mensen die ik ken van, nou, hebben jullie misschien nog vragen en een collega die zat jullie site is dus door te kijken en die had het die maar waar, waar, waar komt dit vandaan? Waarom doen ze deze. doen jullie deze klussen? En, en hoe, wie bepaalt dat dit een belangrijk. Dat, dat dit probleem opgelost moet worden? Waar komt dat vandaan? Dat ja. Vroeg je zich af. Nou, dat komt. Idealiter komt het echt van organisaties in een land. Ja. Uh, nu, vaak in de realiteit, komt het van ontwikkelingsorganisaties hier. Oké. Okay. Of Duitsland of, nou ja, maar internationale grotere ontwikkelingsorganisaties. Yeah. Die een programma doen en waar dan een onderdeel... Um, we worden vaak gevraagd als het over nieuwe media gaat, omdat we dat veel gedaan hebben. Yeah. Uh, ja, dus die een onderdeel daarvan uitgevoerd moeten krijgen en dan komen ze bij ons. Yeah. Of het zijn organisaties die echt specifiek geïnteresseerd zijn in... Um, in design thinking, uh, co-creatie en die daarom uh, vragen aan ons om dat proces te begeleiden. Yeah. Um, maar de, wat je zei van ja wat is nou een leuke opdracht of niet? We krijgen dus inderdaad wel eens de vraag van maak gewoon een app. Yeah. En we pro, ik probeer wel altijd om te zorgen van ja maar kunnen we dan eerst terug naar wat moet die app dan doen en moet het dan wel een app zijn? Misschien moet, yeah. moet het wat anders zijn. Yeah. Dus dat is wel. Uh, ja, dat is wel ook voor mij een voorwaarde dat iets een uiteindelijk een geslagen project is. Yeah. En soms laat je je verleiden om dan toch zo'n opdracht aan te nemen. En ik, ik zie ook toch elke keer weer dat ik dan denk: ja, dan zie je toch dat in het eind, aan het eind heb je als een soort voorwaarde van: ja, het moet op de tablet. Ja, yeah. Dat is natuurlijk niet een doel op zich, maak iets voor de tablet. Nee. Dat is een. Uh, nou, dat, dat is een doel toch? Om iets te bereiken. Yeah. Ja, het maakt helemaal niet uit waarvoor je het maakt. Yeah. Ja. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dus het, het doel moet duidelijk zijn, maar ook het probleem moet duidelijk zijn. Ja, dat, en ja. voor mij zit dat aan elkaar vast. Ja. Dus het probleem, ja, het, het, ja, dat is voor mij één ding eigenlijk. Ja. Ik denk niet, ik, ja, we starten altijd vaak vanuit een probleem. Ik ja. vind probleemdenken nooit zo leuk, maar het begint altijd wel met een probleem. Ja, dan, dan, en je kijkt naar de nou vraag, ons, dan. Ja. Ja, dat, een ja. vraag, vanuit de vraag. Ja. ja. En dan ga je zoeken naar. Een juiste oplossing. Ja, ik vind het wel. De, het is heel vaak komen bedrijven met. De, we hebben een app nodig voor dit. Ja. Daar kwam Jonne uh, Kuit van Ellen Spiekerman. Had een mooi voorbeeld van een tijdje terug. Dat vertelde hij over de NS. De NS was naar hen toegekomen. Die zei: Wij moeten uh, een app om het probleem op te lossen dat treinen soms op sommige plekken vol zijn en op andere plekken leeg. Mm -hmm. In de Spits. Dus we willen dat mensen weten dat ze voorin moeten instappen of achterin. En daar hebben we een app voor nodig. En Edens speakerman zei... Hebben jullie wel echt een app nodig? Moeten het niet ja. op een andere manier... Dus die zijn het op een andere manier gaan oplossen. Ja. Ja. Ja, ja, je nee. moet, ja dus idea een ideale opdracht is dat je de vrijheid hebt zelf... om met, je, om met de verschillende gebruikers en, en te onderzoeken... wat is de beste oplossing. Ja voor je probleem... Mm -hmm. ja, om, om, om je doel te bereiken. Ja, en hoe zit het met opdrachtgeverschap... in jouw... gebied? Zit, zijn die goed? Want ik merk vaak zijn opdrachtgevers... helemaal niet zo goed. Het <lacht> niet zo goed wat is een goede is het opdrachtgever? Je, het is wel je, je klant. Hè? Je ja, maar wel maar je, je kan ze natuurlijk ook... een cursus... opdrachtgeverschap <lacht> geven. Dat heb ik ook... eens gedaan. Een ja. beetje opvoeden. Ja. Um, nou ja, ik merk heel erg dat wij onze op, opdrachtgevers, wij hebben een, een um, wij hameren heel erg op dat proces, dat uh, co-creatie en, en design thinking proces, yeah. of noem het human centered design, dat is een beetje de, de hype termen die, ja. Uh, yeah, yeah, yeah. um, dat is een proces dat vraagt heel veel vertrouwen. Omdat we zeggen, ja, we weten dus inderdaad... we starten met wel een doel in ons hoofd of, of, een, of een vraag... maar we gaan je niet vertellen wat het wordt. Want dan... Weet je gewoon nog Dat niet. weten we gewoon ja, ja. niet. En dat vraagt heel veel vertrouwen. Ja. Um, dus wat ik vaak het beste werkt voor ons... is dat we, een soort, dat we meerdere opdrachten doen met één opdrachtgever. En de eerste keer is het wat kleiner en ben je wat beperkter. Maar zodra je meer vertrouwen krijgt... Ja. Dan, wordt het, dan worden ze betere opdrachtgevers. Ja, ja, ja. Dus het is ook, je moet elkaar een beetje leren kennen. Dat ja. is ook logisch. Ja, zij weten als ze ja, niet ze zien wat, ook... wat je doet of hoe het gaat. Of, hè, ze zien misschien een aantal producten. Ja. Maar vervolgens komen wij weer elke keer met. Nee, maar het gaat om het proces. En we gaan niet dit product ook voor jullie maken. We gaan kijken naar mm -hmm. het probleem dat we willen oplossen. Maar uiteindelijk ze komen ze natuurlijk ook naar jullie toe. Omdat jullie op een bepaalde manier werken. Ja. ja. Maar toch is dat aan de nog wel een beetje spannend... om ja. dat dan toch weer helemaal open te gooien. Ja. En vaak, dan kan ik kan me voorstellen dat de NS dan ook zegt bij zo'n app... Ja, maar we hebben al lang onderzocht dat... Uh, we weten al dat mensen dit doen of dat... Uh, nou ja. Ja, ja. ja dus soms wel. Over het algemeen volgens mij helemaal niet. Nee. Zeggen ze gewoon, we moeten dat ook. Want we iedereen een heeft app. een app. Ja. En, um, ja, met een app kan toch alles. Ja, zoiets. Ja ik denk dat dat ook op zijn retour is hoor dat app thinking dat dat alles zou kunnen oplossen Dat weet ik niet dat zal ja dingen hey, gaan en, en, wel en, en heb je soms ook zoiets dat je denkt van dat er iemand komt met een opdracht dat je denkt nou dat wil ik helemaal niet doen wat een slecht idee um, hebben we wel eens opdrachten gehad die we niet wilden doen en dan doen we ze niet nee oké okay, oké okay. maar dat soort <laughs> vragen krijg je we wel eens maar dat uh, nou, ja... Uh. Nou, omdat het van die hele sociale dingen zijn... dan moet je er toch ook achter staan, denk ik, toch? Ja, maar er zijn weinig... Kijk, in, de, in die sociale sector zijn er weinig dingen die heel... Onze partners zijn niet zo radicaal. Zo. Het gaat allemaal over de basisrechten van mensen... Mm -hmm. Dus, dus, maar misschien dat we gewoon ook die connecties niet hebben met organisaties die, die hele andere ideeën hebben dan wij. Ja, okay. Ik kan me voorstellen als iets heel erg vanuit een religie gedreven wordt dat, het, dat we het lastig vinden. Of, ja. Maar de organisaties die wij, waarmee we werken hebben over het algemeen wel een beetje dezelfde waarden als die wij hebben. Oké. Okay. Um, we hebben wel één keer een uh, aanvraag gehad van een, uh, een, uh, een oliebedrijf. Uh, en die, dat hebben we niet gedaan. Omdat we gewoon uh, zij als, als bedrijf niet door onze partner policy kwamen. Oké, okay, yeah. Dus omdat zij ook dingen doen op andere gebieden waar die, die mensenrechten schenden... Ja, dan moeten we zeggen dat doen we niet. Lijker. Dus daar hebben, we, toch, ja, ja. daar hebben we wel over nagedacht van voor wie willen we nou werken. Want we willen eigenlijk best wel graag meer ook voor het bedrijfsleven werken. Maar daar zit je wel vaak met een soort toch uh, verschillende belangen. Hoe groter die bedrijven worden. Ja en die, de bedrijven die dan vaak geld hebben om het weer in, in sociale projecten te stoppen. Die willen, vaak, die willen vaak het soort aan de ene kant een sociaal project doen en aan de andere kant hun... Winstgevende praktijken door laten gaan. Terwijl het natuurlijk interessanter zou zijn om een gewone werkproces socialer te maken. Ja. Maar die vraag krijg je niet zo snel. Nee. <laughs> nee, zeker niet. Mee. <laughs> en dat, we multinationals. Hebben, ja, nou, ja, ja, dat ja. zou ik heel erg leuk vinden om daar wat mee te doen. Ja, um... ja oké. Okay. Ja, want je zit in Nigeria. Oké, okay, ik ken daar wel een oliebedrijf. Ja. Ja, ja. Nou, die is het niet hoor, nee, dat okay. hebben we niet zo gevraagd. Dat is wel al, altijd onze case: van wat ja. doen we als zij komen. Ja. En we hebben altijd gezegd: kijk, als ze ons vragen om een, een ander project ergens anders te doen. Wat gewoon een leuk verhaal is, dan doen we het niet. Nee. Als het gaat over hoe kunnen wij op de plekken waar het nu misgaat, dingen veranderen, dan zouden we dat heel erg ja, leuk vinden. Ja, natuurlijk. Ja. ja, als ze echt zeggen, damn, wat doen we het slecht daar. Kom of ons of, helpen. Ja, of ja. hoe gaan we dit anders aanpakken, zodat we gewoon veel meer met de, met de lokale bevolking uh, dat kunnen afstemmen. Of, nou ja dan, dan willen we daar wel graag over meedenken. Ja, oké, okay, <laughs> goed. Mooi, mooi. Hey, en, um, ik zag, je had een uh, lezing gegeven een tijdje terug over inclusiviteit in ICT, klopt dat? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja op de ICT for Development uh, ja. conferentie. En dat ging over dat uh, ICT zo westers georiënteerd is. Ja. Dat is interessant, want ik zit zelf heel veel in de, nou niet echt ICT, maar in de, de Front End Development en Design uh, gemeenschap. En daar speelt heel sterk dat het een... Uh, een blanke mannenomgeving is. Ja, nadat nou, je het nog een beetje verder doortrekt. Ja. kom je daar, ja. denk ik. En daar is nu heel, uh, heel sterk op gericht... Nou, we moeten ervoor zorgen dat vrouwen zich welkom voelen. Mm -hmm. uh, maar... Maar om erin te werken of ook gewoon... in alle content die er geproduceerd wordt? Uh, het is sowieso om erin te werken... Mm -hmm. Maar jij had het over de content. Ik nee, ik heb het in, die, in die lezing heb ik het over verschillende aspecten gehad. Ja. Uh, maar ook in wat er gemaakt wordt. En, en uh, ja, als je online gaat, wat je dan ziet. Mm -hmm. um, dus, dus de verschillende aspecten. Eén is inderdaad, nou ja, um, wie werkt erin? Wie heeft er wat te zeggen over de ontwikkelingen? Maar het andere is ook in, ja, ga jij online? Wat zie je dan? En dan... Uh, ...ja, als je in uh, Nairobi woont... ...als meisje... Ja, <laughs> ...dan herken je je niet echt... ...in wat je ziet online. Nee. Uh, dus dat... ...ja, ik denk dat dat wel belangrijk is... ...dat dat een beetje meer verandert... ...en ook dat het beeld wat wij hebben gewoon... ...want nou ja, Google Afrika... ...je ziet uh, zielige kindjes... Ja. ...of je ziet... Uh, ...en dat is natuurlijk gewoon Afrika niet. Nee. Dus het is ook gewoon... ...ja, wat is er online... ...en wat zijn de verhalen het, die ja, we ook. vertellen... Als je alleen al kijkt hoe gigantisch dat is, ja, ja. dat dat niet uh, in één plaatje te vangen. Ja. Nee. Oké, okay, maar dat is inderdaad, want ik had het daar ook wel eens over met een collega van me. Zij is dan een van de weinige techneuten bij ons op school die, uh, die ook technische vakken geeft. En toen vroeg ik ook, nou, geef eens wat tips. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn vakken wat vrouwvriendelijker vriendelijk. vrouw worden? <laughs> wat, wat kan ik daar dan doen? Nou, Gebruik is geen auto's als voorbeeld, maar mm. he, dus andere voorbeelden gebruiken, andere ja. types foto's. Ja. Dus daar ging het ook een beetje over, over jouw verhaal of niet, Dat ICT. Uh... Ja, nou wat je in maakt, kijk, dat, dat verhaal was heel erg naar de ontwikkelingssamenwerkingsgemeenschap. En dus het waren geen uh, grote bedrijven um, uh, die daar zaten, dus het ging niet heel erg over... Laat eens dus niet die uh, witte man zien. Mm -hmm. um, maar veel meer ook over... Uh, ja, hoe praat je over het werk dat je doet? En het is natuurlijk ook voor ontwikkelingsorganisaties... Die moeten geld ophalen. Dus die, die dragen natuurlijk ook gewoon aan bij... Dat beeld wat er ontstaat van Afrika. Ja. Want die laten wel die... Juist. Ja, die arme, zielige mensen... Die zo, nodig, die zo ons geld nodig hebben. Ja. Um, dus dat je daar ook aan bij moet dragen. Dat, ja. dat, dat je gewoon... Maar we gewone dus bijvoorbeeld... mensen, getalenteerde mensen laat zien. Met wie Precies. je gewoon kan samenwerken. Dus die moet je meer... Ook bijvoorbeeld naar congressen halen. Hierheen. Van laten zien wat daar allemaal gebeurt. Wat ze maken. Wat ze doen. Ja, je moet gewoon mensen moeten gewoon anders, anders gaan denken. We zijn allemaal mensen. Hè? Je uh -huh. kan allemaal van elkaar leren. Ja. En... Uh, het, het is natuurlijk super ingewikkeld om, je, om, om dat, soort, die, dat gelijk te maken. Ook voor ons hoor, want wij komen natuurlijk ook met of Wij brengen nooit geld. Maar wij komen vanuit een organisatie die geld brengt. Dus het is, het is echt niet zo dat wij precies op gelijke voet staan met de mensen met wie we werken. Je houdt altijd een bepaald soort machtsverhouding. Maar ja, ik denk dat je daar wel heel bewust van moet zijn. En ja. zoveel mogelijk om zorgen dat dat weggaat. Dat je ja. allebei. Je hebt allebei je kwaliteiten. Je brengt allebei je eigen expertise. Yeah. En dat is ook heel erg wat wij proberen in al onze... We doen altijd co-creaties om tot uh, producten of concepten te komen. Mm -hmm. En dat iedereen die daar komt, met zijn eigen expertise komt. Maakt niet uit wat je, wat je brengt. Maar dat dat heel erg een soort gelijk... Dat is, iedereen is daar gelijk. Of je nou minister bent of student. ja. Yeah. En, en dat lukte altijd wel, om die sfeer te creëren. Dat iedereen kan bijdragen in wat hij weet. Ja, ja. lijkt me ook heel belangrijk, toch? Dat is ook wel een redelijk nieuw inzicht. Lukt dat ook wel? Ik merkte bijvoorbeeld, en dan heb ik het helemaal niet over verre landen... over België bijvoorbeeld, of in Frankrijk... als ik daar met organisaties samen moest werken... dat het toch een stuk lastiger was. Mensen waren toch niet helemaal gewend om... Bijvoorbeeld zelfstandig beslissingen te nemen. Dan moest altijd een manager nog even ja. akkoord opgeven. Zijn dat soort ja. culturele problemen nog lastig te overwinnen? Of? Ja, dat heb je denk ik overal. Ja. Ja. ja, wij werken ook met organisaties waar je uiteindelijk een handtekening van de directeur ja. nodig hebt. Ja. We hebben we ook nog geen oplossing gevonden. Nee, nee, nee. nee. <laughs> ik hoorde laatst trouwens van iemand die zei... Dat, die, dat het in Nederland ook hiërarchischer is... dan wij Nederlanders denken. een hmm. de Australische. Die zijn nou, het ja. is best wel hiërarchisch. Dus ik ja, denk ja. dat wij misschien soms ook denken... dat we zo verschrikkelijk... plat organisaties hebben. Dat is natuurlijk ook zo, dat ja. Ook, uh, ja, ja. Zeker, als dat het wat groter wordt. Maar wat ik wel merkte is dat toch... Nou ja, dat idee heb ik dan de mensen toch wat meer zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Nou ja, in de meeste organisaties, niet. dat denk ik ook ja, wel. Ja, ja. Ja. Hey, en um, hoe zit het hier in Nederland eigenlijk? Want als ik, ik, wat ik interessant vind... als ik kijk naar het meeste ontwerpbureaus... het viel me op vorig jaar, toen begeleide ik allemaal uh, stagiaires... en de meeste bureaus waar zij stage liepen... waren blank en man. Bijna 90% man... En dan, uh, nee, 100% blank. Dat, bijna sowieso. Dat, is ja. echt, dat vond ik wel een beetje shocking. Dat is, mijn studenten zijn dat niet. En ik vroeg me af of jij misschien ideeën hebt. Wat, wat, wat, wat, is, dat, is dat te veranderen? Moeten we het dan echt hebben over hele lange termijn? Of is dat sneller te doen? Want ik vind ik het een beetje het, uh... scary: van, uh, komen mijn studenten wel aan de bak? Al je niet-blanke oh, niet, en niet-mannelijke. Niet ja. Ja, ja, dat zijn er wel nou, wat. Wij zijn. Um, ja, jullie zijn wel helemaal andersom. Uh, <laughs> ik denk iedereen die hier werkt is toch het grootste gedeelte wel blank. Maar nee. we hebben niet zoveel mannen. Nee. Dus je kan ze allemaal heen sturen, die mannen. <laughs> en die meisjes die kunnen goed. dan naar de, de mannenorganisatie. Ik ga gewoon mannen en jullie sturen. Nou, ja, het, dat is wel... Wij werken natuurlijk voornamelijk in de ontwikkelingssector. En daar zijn heel veel vrouwen. Ja. Dat zijn sociale uh, beroepen. Ja. Dat, ja. dat zijn... En onderwijs. zijn ook meer vrouwen. Ja. Ja, ik merk uh, ook bij mijn collega's... Ik denk dat 50-50 is of zoiets. Heel ja. Man, vrouw. Heel prettig. Ja. Ja. Maar hoe in Nederland, ja, is het in de hele ontwerpwereld nog steeds meer mannen? Als ik kijk naar de bureaus dat ik was. Ja. En maar dat is voornamelijk uh, technologie web, web en. en, en uh, Digitaal design. Ja, ja. ja, mijn achtergrond is productdesign. Ja. Ik denk dat het daar minder is. Okay. Alhoewel je, als je misschien meer in de technische echt productontwerp bij Philips zal er ook nog meer mannen zitten ja, dan vrouwen, ja, ja. denk ik. Uh, ja, dan moeten we gewoon even een paar <laughs> ik zou het niet weten hoe we het oplossen nee, nee, oké okay, nee, okay. ik dacht misschien uh, heb je er gewoon een oplossing voor nee, nee ik, uh, uh, En, en met, met wat, ik, wat ik helemaal pijnlijk vind want, die meest, veel vrouwen die komen toch wel goed terecht maar dan de echte de jongens of de, en de jongens en de meisjes vooral ook eigenlijk wel uit Amsterdam Oost bijvoorbeeld uh -huh. de Marokkaanse achtergrond of een Antilliaanse achtergrond die hebben zoveel meer moeite. Ja. En die komen ook gewoon... Die, die worden gewoon echt niet... Die, die hebben hartstikke hoge cijfers. Het is niet dat ze slecht zijn. Nee. Is dat hè? Ja, dat vind ik echt Dat is toch erg. een achternaam, denk ik. Dat, ja, dat... een bureau dat... Ja... De... Daar heb ik echt heel veel... Dat vind ik pijnlijk. Want die komen er dan ook helemaal niet uit. Weet je wel. Waar komen die dan weer terecht? Ja. Ja, ja. wij... Uh, hebben ze ook niet. Nee. Ze solliciteren ook niet bij ons. Oké, okay, ja. Oh, dat zou natuurlijk ook te maken kunnen hebben. Ja, ik weet, nee. Dat het een generatie-ding is, hè? Dat is vaak ook zo. Hoe bedoel je dat? Dat is dat het, de. Ik bijvoorbeeld, mijn vader. Het komt uit een timmer, echt een arbeidersgezin. Uh -huh. Maar hij was dan, kreeg dan de mogelijkheid om daaruit te komen. En het idee is eigenlijk: als je dan uit zo'n gezin komt, dat je dan iets nuttigs gaat doen. Ja. En dus uh, nuttig betekent dan veel geld verdienen. Oh, niet en de iets, generatie uh, daarna, socials. die kan lekker kunst gaan maken. Ja. Dus dat zie je bij heel veel kunstenaars. Die zijn ja. ja, je moet van. eerst, als je dan eruit kan... dan moet je wel zorgen dat je ook het geld verdient. Ja, precies. Ja, ja. ja ik kan me voorstellen dat er heel veel... Ja, als je inderdaad, als je een ouders hebt... die heel hard hebben moeten werken en zonder opleiding, dat je dan denkt, oké, okay, dus ik moet een baan waar ik gegarandeerd... Ja. Of een, een sector kiezen waarin ik meer gegarandeerd geld, binnen, okay. geld ga verdienen. Ja. Maar ja, ze studeren toch. Je hebt, jouw klas is dus... Jouw klassen zijn gespreid. Ja, ze zijn wel gemengd. Alleen dan, dan ik zie... Maar dat zijn, zijn ze al twaalf jaar. Tenminste, dat neem ik aan. Ik werk er nog niet zo lang. Maar de, dan zie ik dat toch niet terug nu. Maar goed, dat goed, ook, misschien dus is het aan het, het ook bureau. Dat is ook gemiste kans van die bureaus Natuurlijk. Want, ja. Je moet ook communiceren met allerlei verschillende mensen in Nederland Juist, yeah. en dat is toch echt wel een flinke markt. Ja, dus betreft. het is een beetje gek als je dan als je dan denkt dat, je, dat die mannen, die witte mannen ja. zich kunnen inleven ook in nog al het die zijn uh... de witte mannen allemaal. <laughs> <laughs> ja. Oké, okay, maar goed, het is dus cultuurverandering en cultuurverandering is moeilijk. Dat is het. Ja, denk ik dat ook. is altijd ja. hè. Maar daar zijn jullie ja. we wel mee bezig, toch? Het is wel wat veel van jullie opdrachten proberen. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat je daar ook heel voorzichtig in moet zijn. Want wij zijn natuurlijk onze cultuur... Waar wij werken, daar geldt onze cultuur niet. Nee. Dus wij kunnen daar niet... Uh, wij komen natuurlijk wel met waarden uh, vanuit onze cultuur. Mm -hmm. en, en dan vooral... We, vooral vaak, ja, waar, het, waar het echt over cultuurveranderingen gaat... Het gaat vaak over vrouwenrechten. Mm -hmm. um, of... Uh, Gelijke rechten voor alle, voor alle mensen. Voor, nou ja, voor homo's en, en, en, um, en lesbiennes. Um, dat wordt een beetje vanuit de Nederlandse cultuur als een soort van. Daar, daar werken veel organisaties vanuit Nederland op. Ja. Uh, maar je, ik vind wel dat je. Je moet wel altijd voorzichtig zijn. Want je, je, je komt daar wel in een andere cultuur. En, en ja, wie ben jij om te zeggen dat dingen anders moeten. Ja precies, dat gebeurde vroeger wel zo volgens mij toch? Ja, meer? ja, dat is het, het oude ontwikkelingswerk was wel, nou ja, veel meer vanuit de missionarische soort van, wij komen wel even vertellen hoe jullie moeten leven dat is natuurlijk allang niet meer zo nee uh, maar wat wij proberen is wel heel erg kijk, wij, wij hebben verstand van hoe zo'n designproces gaat en hoe je van, van dat probleem tot een oplossing kan mm -hmm. komen ja um, en we hebben wel zelf ook bepaalde waarden. We willen geen uh, discriminatie uh, promoten of uh, nou ja, dingen die, die mensenrechten schenden. Ja. Maar we hebben, ook niet een, we hebben ook niet een mandaat om dingen echt te veranderen. Want er zijn heel veel echte ontwikkelingsorganisaties die bijvoorbeeld gaan over seksuele rechten. En dat is een doel om te zorgen dat mensen, jongeren en mensen in al die landen hun rechten kennen en die kunnen claimen. Of democratie. Nee, maar dat is niet ons mandaat. Nee. Dus we, daarom werken we dan voor zo'n organisatie. Ja. Um, maar dan moet je wel de lokale mensen van die organisatie... daarmee samenwerken. Want die doen het vanuit hun eigen culturele uh, ja. ideologie. Mm -hmm. En niet vanuit de Nederlandse. Ja, eh, eh, eh. Zijn er eigenlijk niet gewoon bureaus in... Die dit Landen doen. Landen die dit kunnen, die dit doen. Vraag me dat Niet zoveel. Zo. Nee, niet nee niet. maar dat is wel. Uh, um, uh, nee, de, eigenlijk bijna niet. Nee. Uh, er zitten in Azië een aantal uh, bureaus die een klein beetje, maar dat zijn vaak meer echte, wat meer de commerciële um, communicatiebureaus. Mm -hmm. En Minder. Ja, echt het, het co-creatieproces en het design thinking is wel een beetje een opkomst. Ja. Maar er zijn nog niet echt uh, lokale organisaties die dat, dat goed kunnen faciliteren. Ja. Zodra dat zo is, dan uh, ja, moeten wij stoppen. Ja, uh, Is dat ook een, doel, een van jullie doelen misschien? Nou, ons doel is vooral om te zorgen dat er, dat er niet meer een verschil is tussen... Uh, sociale projecten, dus ontwikkelingswerk... en creatieve sector en ondernemerschap... maar dat het allemaal, dat het allemaal één ding gaat worden. Oké, okay, yeah, yeah. ja, ja. Dus dat, dus dat is wat wij nu Alles proberen. En wij werken nu, ja, dus wij werken nu voor ontwikkelingsorganisaties... en wij zorgen dat we de creatieve industrie meenemen... en dat er ondernemers bij aansluiten of academici. Of... Maar dat, dat, dat het veel normaler wordt dat er een soort... Kruisbestuiving is in projecten... in plaats van dat iedereen in zijn eigen wereldje blijft werken. Uh, want nu, ik denk als, als een, uh, een designbureau wordt ingehuurd... door een ontwikkelingsorganisatie... is het vaak dat ze zeggen... nou, we hebben ons jaarverslag, kunnen jullie het mooi opmaken. Of we hebben een, een campagne, we willen die en die bereiken. Uh, maak het maar. Maar veel minder ook in hun programma's in de landen. En veel minder ja, echt op de, op de sociale problemen. Uh -huh. En dat, ja, als je daar veel meer gaat samenwerken... ...ik denk dat je dan een hoop uh, kwalitatief betere oplossingen ja, ja, ja, ja, gaat krijgen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, dus dat is misschien ook... ...dat is denk ik ook wat voor ons een van de voorwaarden is van kwaliteit. Dat je kijkt buiten. Ja, dus als je weet wat het doel is... ...vervolgens moet je heel breed gaan kijken naar alle oplossingen... ...in plaats van dat je alleen maar in je eigen straatje kijkt. Ja, ja. Oké, okay, ik, ik, zit, ik, zit, ik moet toch altijd een beetje denken... aan vorig jaar bij uh, What Design Can Do. Ja. congres, ben je daar geweest? Nee, ik ben er nee. niet geweest. Okay. Maar ik, uh, we kennen het, ik ken het wel, ja. Ja, daar was een, uh, een sessie... waarbij Afrikaanse ontwerpers... onze problemen gingen oplossen. Mm -hmm. Ik vond het wel echt een mooie... Zouden we dat vaker moeten doen, dat soort kruisbestijvingen? Uh, ja maar Waarom niet? Ja, er is een tijdje een fenomeen geweest, dat heet de omgekeerde ontwikkelingssamenwerking. En dat had dat als idee okay. van, um, nou ja, wat kunnen wij nou leren van daar in plaats van andersom? Mm -hmm. Ja, ik denk uiteindelijk zou dat, zou dat een soort, het zou niet een projectje moeten zijn. Het zou gewoon normaal moeten zijn dat ja. je altijd leert van alles wat er om je heen gebeurt. Ja. Ja, en alles precies. wat anders is. Precies, kijk ja. naar hele andere dingen. Ja. Ja. Het is op dit moment natuurlijk wereldwijd toch juist iets meer... Dat, ik heb het idee dat de tendens nu een beetje is... om juist een beetje in jezelf te keren. Ja. Zeker in Nederland. Amerika is dat nu ook. Ja. Engeland natuurlijk. Ja. Ja. ja, dat is niet zo'n goede tendens. Nee, ja, het, is nee. beetje, het is een beetje eng. Dat mensen ja. dat uh, daar dingen voor ontwerpen. Dat niet meer zien. Ja. Maar de, ja, dus ik denk met zulke projecten, als je dat doet... Is natuurlijk een heel mooi statement, maar dat het, het wordt bijna een soort. Ja. Het, het voelt een beetje als... Oh, wat een leuk projectje, we laten hun eens onze problemen oplossen. Nee, nee, dat was het eigenlijk ook wel een uh, beetje, natuurlijk. Terwijl het zou voor zich moeten spreken. Maar het dat was niet echt een project, het was weer een workshop, was, volgens mij. Ja. ja. Nee, maar het gevaar is, denk ik, met dat soort dingen dat het een beetje een soort leuk dingetje wordt en dat je nog steeds niet. Terwijl als je gewoon een discussie... Als je gewoon gaat zeggen... Nou, uh, dit is een probleem in Nederland... En we nodigen allerlei mensen uit om daarover te praten... Ja, dan moet het niet uitmaken waar ze vandaan nee, komen. Niet. Nee, nee. Uh, um, ja. Ja. Ja. Nee, dat had mij juist heel erg aan het denken gezet. Dat, dat hele... Uh, ja, laten we eens input geven. Ja. Dat doen we ook te weinig. Luisteren, toch? We weten het allemaal beter... We weten dat we al ja, eeuwen heel goed. <laughs> Zo. Eeuwen gewend om alles. Uh... Om alles aan de anderen te vertellen hoe je het ja. maar beter kan doen. Ja, ja. Nee, ja ik denk dat uh, je, je leert heel veel. En je, je krijgt heel veel meer inspiratie als je uh, ziet wat er overal gebeurt. En er gebeuren hele bijzondere dingen natuurlijk over de hele wereld. Ja. Dus dat. Uh, ja, ja. misschien is dat de eerste stap voor die designbureaus, die witte mannen. Dat die zich eens moeten laten inspireren door wat anderen doen. Yeah. Misschien is dat ook wel iets mannelijks. Zou dat het misschien zijn? De mannen zijn gewend <laughs> om, om alles maar te roepen en dat het dan als je geluisterd wordt. te zeggen hoe het hoort. Ja. Nou ja, ik denk wel is dat, er dat de mensen. Dat denk wel aan de top moeten. Ik denk wel dat veel mensen die. Uh, in, in, uh, die, die, die sterk leiderschap vertonen of een soort. soort uh, Um, nou ja, ik heb, kom allemaal negatieve woorden in Noem mijn op, Maar zo'n ja, sterke... Die, die vaak in, op hoge functies eindigen. Dat dat mensen zijn met een sterke mening. En die dat... niet per se heel goed luisteren. Oké, okay, maar ja, maar dat vind ik interessant. Want je, noemt, je zegt wel sterk leiderschap. Maar is dat niet nou ja, slecht nee. leiderschap? Nou ja, sterk leiderschap. Ja, wat is sterk? Stel ja. de vraag. Alsof, wat is <laughs> kwaliteit? Het is nee, ik bedoel leiderschap. Macho, ja, ja. ja. ja. De, de autoritaire persoonlijkheden. Ja. Dat die vaak, uh, in, in, dat heb je misschien nodig op sommige momenten. Ik, ja, nou ja, ik ben er verbaasd op. Ik dacht dat we daar vanaf waren en dan komt ineens zo'n Trump aan de macht. Ongelooflijk vind ik het, ja. ja. ja, Ik dacht echt van, jezus, we zijn inmiddels toch wel intelligenter dan dat. Maar dat hebben mensen die blijkbaar, niet. Dat blijkbaar nee, toch. Ik heb me daar toch uh, op gekeken. Goed, laten we het niet over dat soort afschuwelijke dingen hebben. Uh, esthetiek speelt dat een rol? Moeten dingen mooi zijn? Ja. Ja? ja. Uh, dat is natuurlijk ook supercultureel bepaald. Ja. Ja, ja dus, dus wat wij, wij, alles waar wij aan werken, it, is uh, doen we het liefst met ontwerpers, lokale ontwerpers. Oké. Okay. Um, maar wij hebben ook een eigen esthetiek. Dus het moet een mix zijn van beide. Okay. Uh, en wat is jullie esthetiek? Wat dat esthetiek? betreft zijn we natuurlijk wel een beetje Nederlands. Van het moet niet te over de top. Uh, alles door elkaar uh, druk. Het moet iets van... Het moet enigszins clean en overzichtelijk. Maar goed, okay. dat heeft ook te maken met gebruiksvriendelijkheid... En, en leesbaarheid. en um, Helemaal als je dingen voor het onderwijs maakt... Ja, als je je studenten overprikkelt met allerlei toeters en bellen... dan wordt het ook lastiger om informatie op te nemen. Ja. Dus er zit wel een balans in van... nou ja, de meer de regels binnen hè, het grafisch ontwerp... Ja, uh, ja, ja. en de culturele um, ja. voorkeuren. Ja. Dus daar proberen we een balans. En soms is dat heel erg zoeken, soms is het lastig... Uh, maar de art direction houden wij vaak wel bij oh, onszelf. Oh ja? Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, want ik zag dat het, het zelf, als ik zo naar jullie proces keek, dan zat toch redelijk in het begin van het proces zat het ontwikkelen van een brand identity, van een huisstijlachtig iets. Dat hangt er vanaf wat we okay. doen. ja. Ja, dat hangt er vanaf waar we worden ingehuurd. We doen dit de laatste tijd minder hoor, okay. omdat we veel meer op, Services zitten. Ja. Um, maar soms, ja, soms doen we ook wel de brand identity. Oké. Okay. Ja. Het is ook wel interessant. Ik, zijn die, want ik, ik geef natuurlijk ook wel les in vormgeving en dan zoeken we een beetje naar principes. Dat we, ja, kunnen we, trends kan je niet echt les in geven natuurlijk, want wat heb je daaraan? ik je leren ja. dat je nu flat moet zijn en over twee jaar wil, wil iedereen weer wat anders? Ja. Um, dus we zoeken naar dingen inderdaad als leesbaarheidsregels. Zijn die eigenlijk wel universeel? Gelden die wel overal? Dat, uh, uh... Ja, nou, wij hebben, kijk, een van onze allereerste projecten uh, was een, uh, een digitale design school okay. in Nairobi. Ja. Uh, en ondertussen, dat, dat was 16 jaar geleden, die draait nog steeds. Ondertussen zijn er veel meer... En wij hebben uh, uh, vorig jaar het hele curriculum opnieuw uh, ontwikkeld. En daar zit ook design in. Yeah. Um, en dat is dus het curriculum wat alle studenten... Ze, het wordt gecontextualiseerd per land. Okay. Maar ze gebruiken wel dezelfde basis. Dus, yeah. uh, en ze leren... Dit zijn jongeren die komen van de middelbare school. Um, en in anderhalf jaar leren ze creatief denken... Uh, um, een Aantal digitale uh, tools om uh, en, en ze kiezen een beetje welke richting ze op gaan. Dus we, we doen web development, um, ook grafisch ontwerp, web design, motion design. Interessant. Ze leren van alles. Klinkt een beetje als CMD. Ik wil wel. Uh... Ja, <laughs> nou ja, dit, dit ben ben ben is benieuwd. een anderhalf jaar krinker. Ja. Maar ze krijgen wel allemaal dezelfde. Theorie over kleur, over vorm en layout, over yeah. uh, typografie. Um, maar we zijn wel... we hebben Toevallig twee weken geleden hadden we een grote train-the-trainers... met alle verschillende scholen. En er was inderdaad wel heel erg een discussie van... maar wat is nou echt goed? En, en er zijn natuurlijk een aantal studenten die... En, en ook hoe beoordeel je dat? Mm -hmm. En daar hebben we heel erg naar aan het kijken. Hoe beoordeel je een student en, hoe, ja. en dat is natuurlijk ook cultureel bepaald. Want het zit er gewoon af in Pakistan. En er zit het gewoon in Nairobi. en er zit er een in Oeganda. Ja, en, en wat de studenten maken, maar ook hoe de leraren beoordelen, is heel verschillend. Um, de, eigenlijk zou dat hetzelfde moeten zijn. Ja, je... maar ja, ja, ik denk sowieso op alle wat meer creatieve opleidingen is je beoordeling altijd. ...enigszins zit, zit een laag van subjectiviteit overheen. Ja, nou ja, ik, ik, dat weet ik niet. Ik denk dat het, dat zou... Dat zou misschien niet moeten, maar... Nee, hang, nou ja, het hangt een beetje vanaf wat je beoordeelt. Als je alleen het eindwerk beoordeelt, dan wel. Maar als je het proces kunt onderbouwen... Ja. Dan kan je ook met iets heel gemedigd ja, er mee worden meerdere verhalen natuurlijk. Ja, nou ja, dus ze worden nu ook... Wat zij deden was veel meer op een eindproduct. Dus we, we zijn nu bezig om ze veel meer... Te, ook het proces te laten beoordelen. Okay. Maar we hadden het over die designregels. Yeah. En wat is nou onvoldoende voldoende goed? Uh, dus we hebben het nu zo geformuleerd... dat wanneer een student... zich de designregels heeft... zo toegeeigend... dat hij ze ook op zijn eigen manier kan toepassen... Yeah. dat het dan heel goed is. Okay, yeah. En als je ze gewoon volgt... dan ben je goed... Ja. Als je ze helemaal niet snapt, dan ben je er nog niet. Nee. Okay. Dus er ligt zeker wel een basis over gewoon wat is ja. layout, uh, wat zijn, hoe, hoe doe je verhoudingen, hoe gebruik ja. je fonds. Ja. Ik denk één ding waar we al bij beginnen is dat je gewoon zorgt dat je foto's niet gestretcht zijn en in de juiste... Kijk, ja, Als je ziet wat er online naar website staat, dan kom je daarmee al, een, ja. <laughs> al een heel end, ja. als je daar ja. een beetje normaal mee omgaat. Ja. Ja. En kleurgebruik is natuurlijk, dat is supercultureel bepaald. De waarde daarvan. Ja, dat denk ik ook. Alhoewel ze, nou ja, in Naromi zijn ze heel erg met de kleurtheorie. Dat vinden ze heel belangrijk. Over, en dan gebruiken ze, dat is redelijk, redelijk universeel over welke kleuren waaraan, waaraan vasthangen. Nou ja, dus in, uh, in Japan staat wit voor de dood. Ja. En in Nederland niet. Nee, dat nee. is zo. Ja. Ja. Nee, dus die, sommige dingen zijn cultureel ja. wel heel erg anders. Ja. ja. Zijn websites in Japan nooit veel met wit? Dat is ook niet helemaal, hmm. hè? Volgens nou, mij zijn het, ze het, best wel redelijk. We hebben wel eens het idee dat alles daar zo prachtig minimalistisch is vormgegeven. Maar dat is, dat helemaal, is helemaal niet, niet zo. zo. Nee, nee. Doet eens een bellen en animated doet gifjes. Niet alles hoor, maar volgens mij wel veel. Ja. Volgens mij heb je een beetje twee kanten, of niet? De twee uitersten. Of heel clean, of heel... Uh... Ja. ja. Een vriend van mij die is in Japan gaan wonen, in Tokio. En die zegt ook... Dat wij hebben een beeld dat alles zo mooi is. Omdat we alle mooie dingen krijgen te zien. Maar Tokio bijvoorbeeld zegt, hij is helemaal niet mooi. Dat weet ik niet, hoor. ik ben er nooit geweest. Ja. En hij vindt het nee, vies en lelijk. En geen attention to detail. Dus ja... Oh ja, nee, dat is niet het beeld wat we hier krijgen. Nee, toch? Nee. Nou, ja. dat geeft maar weer aan hoe, uh, <laughs> ja. hoe vertekend het is als je, ja. als je naar land kijkt via het beeldmateriaal. Wat ja, je krijgt. ja, precies, ja. ja. Maar die... Um, um, dus dat visuele is voor jullie wel echt belangrijk. Het moet gewoon mooi zijn uiteindelijk. Ja, ja. nou ja, en... Of mooi of goed bruikbaar? Of ook allebei? Allebei. Je ja. moet er, en vooral ook omdat we ja, binnen de sector waarin wij werken... Er wordt heel veel... We hebben we, we, altijd heel veel ook onderwijs gedaan. Mm -hmm. um, er wordt heel veel gemaakt wat er gewoon afschuwelijk uitziet. Dat is toch erg? Terwijl... We moeten ja. inspireren... Ja, en, je, en je, het is zoveel makkelijk... Ja, je leert zoveel beter als het er ook gewoon een beetje goed uitziet. En daarnaast, daar kwam ook dat hele verhaal uh, uh, vandaan waar ik het over had. Ook als je kijkt naar boeken in, in, uh, nou ja, in Nigeria over... Uh, over, dat noemen ze dan... Uh, het gaat over seksuele gezondheid... maar ook gewoon over je, je puberteit en, je, en, en communicatie. Dan zit daar ook heel veel beeldmateriaal in... wat gewoon ja, gecopy-pasted is uit een heel oud Engels boek waarschijnlijk. Dus ja, ja. Het, is, het reflecteert ook absoluut niet het land. Nee. En, uh, oh, ja, ja. Dus al het beeldmateriaal is ook vaak soort hergebruikt... en het ziet er niet uit. En het, is, het gaat niet over het land zelf... Ik denk dat dat vooral ook in Afrika veel voorkomt, daar de, de Engelstaligen of de Fransstaligen. Dat ze hun onderwijsmateriaal, dat dat heel veel komt nog van de, van de Frans of het Engelse systeem. Dus ja. dat, dat is en heel oud, ja. want dat is dan niet vernieuwd. En hoe het eruit ziet is ook gewoon dat het reflecteert het land niet. Nee. Ja. Ja, dat is en, superbelangrijk. Hè? Die beelden, ja. de juiste beelden gebruiken. Ja, en de juiste verhalen. En dat het relateert aan, aan je eigen leven. En dat je het kan linken, want dan kan je ervan leren. Ja. Als het een abstract verhaal is over iets wat niet voor jou gaat. Dus dat, uh, daar uh, ja, besteden we wel veel aandacht aan. Dat lijkt me ook nog extra lastig in veel van dat soort landen. Want die zijn enorm in ontwikkeling. Ja, maar Ik de cultuur dat... en hoe er. Nou, we zijn nu uh, een, een game aan het ontwikkelen voor Jemen oh. over conflicttransformatie, een, een uh, mobiele, <laughs> mobiele game. Um, conflicttransformatie? Nou is, ja, het dus gaat in, uh, over. Uh, er ja. is oorlog in Jemen, ja, dus, ja. Uh, uh, En uh, dit is vanuit JIZ, uh, dus Duitse uh, ontwikkelingsorganisatie. Uh, um, die wilden door middel van games of gamification of, of storytelling... wilden ze bijdragen aan uh, de, uh, de, het, het proces van conflict richting vrede. Uh, dus we hebben samen met een aantal Jemense schrijvers... Uh, jonge activisten, een beetje hun doelgroep. Dus een beetje jongvolwassenen. Um, hebben we gekeken naar nou, wat... wat wat, wat zouden we daarvoor kunnen bedenken? Mm -hmm. Er is een, uh, wow. een game uitgekomen en het is veel meer bewustwording. Um, en het hele idee daarvan is ook dat je door, doordat je ziet in die game... hij is echt Jemens, maar hij vertegenwoordigt alle aspecten van Jemen. Dus Het is niet alleen, het is heel erg nu een Noord-Zuid-conflict. Okay. Uh, dus het is een wereld waarin die twee in één wereld zitten... Uh, en ook alle karakters die erin zitten vertegenwoordigen. Alle bevolkingsgroepen en alle klededracht. Dus, maar het is dan super belangrijk die details. Ja. Dat je niet... Hè, dat je alles, dat het uh, spot on is. Dus mm -hmm. het gaat de hele tijd op en neer. We hebben een ontwerper. Uh, we hebben uiteindelijk geen ontwerper kunnen vinden in Jemen. Omdat het uh, qua communicatie ook... Het moest vrij snel. Dus je moet wel iemand hebben met wie je snel op en neer kan. En, uh, we hebben een ontwerper in uh, Jordanië. Ze dus komt wel uit de regio. Uit uh, de regio. Maar ja, ja, ja, meer dan. Hij komt, uit, hij komt uit Irak. Ja. Oké. Okay. Het, is, het is wel allemaal um, ja. Arabisch. Ja, ja, ja. ja. Uh, en dat gaat dus deed het op en neer. En, uh, nou ja, het gaat wel echt over de details. Over of nou uh, een kapsel net, uh, hè, of iemand er nou net de Afrikaans uitziet. Of dat er, nou ja, vooral... en helemaal bij vrouwen kleren Of het dan de juiste cultuur vertegenwoordigt. Of net de verkeerde. En uh, de gebouwen was ook heel specifiek. Want sommigen zeiden, nee, dat lijkt echt te veel... alsof het nu allemaal in één stad zit. Je moet ook nog wat uh, gebouwen uit een andere stad. Zo, wat gevoelig ook natuurlijk, hè? Ja. Ja. ja. Maar het is wel heel leuk. ja, ja. ja, ja. <laughs> En de, muziek, nou ja, en de muziek. En de muziek. Nou ja, en de visuals. Ja, en het verhaal. Wat ze zeggen. Dus alles. Uh, Wauw. Ja. Wow, fantastisch. Wat onwijs gave dingen. En hoe meet je nou of iets, of iets werkt? Of iets goed is? Ja, dat is, een, uh, dat is een uh, ingewikkeld proces. Uh, daar zijn we... Nou ja, voor ons is, iets, is het sowieso belangrijk dat er eigenaarschap is bij degene voor wie het bedoeld is. Um, dus daarom werken we ook vanuit die vraag. Ja. Uh, dus dat is, dat is al stap één als we iets maken waarvan we uiteindelijk moeten gaan pushen van ga het nou gebruiken en ja, dan is het niet goed. Nee, precies. Um, dus de, de lokale partner moet, het ge, moet sowieso zeggen... oh, nou super, dit is wat we, waar we nou op zoek waren. Dit gaan we toepassen. En dan is het daarna qua project een beetje verschillend... in hoeverre we nog betrokken zijn ook echt bij het implementeren van, van, een, van een product of ja, van een service. Of het doorontwikkelen. Of het doorontwikkelen, ja. En dat, ja, dat vind ik zelf soms ook lastig... en daar ben ik ook nog een beetje naar op zoek... hoe we daarmee omgaan... is dat je in de ontwikkelingssamenwerking... is echt een projectcultuur. Dus je hebt gewoon projecten. Ja, ja, ze, krijgen, ze krijgen fondsen. Daar nemen ze mensen op aan. En dan heb je een deadline is en is klaar. En, en dan is het klaar, ja. En dan? Ja, ja precies. Uh, ik... En dan zijn er gewoon dingen die inderdaad... ja... In het, daar gebeurt dan niks meer mee. Dus dat... En, en dat hebben wij ook gehad. Dat we voor Ethiopië aan een website hebben gewerkt. En uiteindelijk bleek dat ze niet de fondsen kregen om het te implementeren. Dus er zit een hele hoop werk in die hele website. En vervolgens gebeurt er dus niks mee. Het lijkt het bedrijfsleven wel. Ja, nou ja. en dat is nou, in dit wat dat betreft soort... is dat niet zo verschillend. En het is zo zonde. Ja. ja. Heel mooie dingen. Maar het is vooral ook zonde. Niet alleen omdat er veel werk in zit. Maar ook omdat je... Wil graag weten wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. Toch? Je wil gewoon de opgedane mm -hmm. kennis wil je weer in kunnen zetten, maar als dat blijkt dat het helemaal niet werkt, maar dat weet je nu niet. Nee, dat. Niet uh, ja. Nou ja, we weten het in, in zoverre dat we wel altijd testrondes in ons, in ons ontwerp toepassen, ja. maar echt op grote schaal en binnen de cultuur. En het zijn natuurlijk altijd hele kleine dingen die dan misschien toch ineens. Ja. Niet werken. Nee, want ik zag wel wat cijfers op jullie site staan. Toen dus jullie zetten wel overal een beetje bij van wat is het resultaat. Ja, bij een aantal van bij onze aantal... grote, ouderen. Ja. Maar dat is ook een beetje, omdat we eerst kregen we dus wel geld van het ministerie van buitenlandse zaken. Uh, en dat zijn projecten waar we ook veel langer bij betrokken waren. Dat, in, toen hadden we nog die luxe positie dat we gewoon en we kregen geld voor vijf jaar. en Daar ja. hingen wel doelstellingen aan. Maar als dan een project enigszins afgelopen is... dan kan je nog steeds dat wel uh, blijven volgen... En, en, en een soort doorzetten dat het wel ook wordt, uh, echt wordt gebruikt. Ja. En nu doen we veel meer opdrachten die gewoon echt een begin en een eind hebben. Ja. En dan, um, ja, dan hebben we minder die positie waarin we kunnen zeggen... nou, uh, jullie moeten eigenlijk nog even dit of... of als we nou dit doen, dan kunnen we toch nog meer mensen ja, bereiken. Precies, ja. of, of we gaan met een product op de, de boer op. Of, nou ja, dat, dat is nu wat minder. Dus, dus het zit hem nu nog meer in het goed selecteren van je opdrachten. Ja. En goed doorvragen ook. Hè? Want nou ja, maar wat wil je nou bereiken met ja. dat doel? En dat je daar iets voor ontwerpt. En ja. dan... Dus heeft het dan toch... Zorg dat het toch voor misschien die, dit, deze beperking zorgt hij dan toch voor een... hogere kwaliteit stiekem? Of... Nou ja... Uh, misschien wel. Ja, ik denk het wel. Want je moet wel gewoon... Doordat, je, doordat we eerst langer ergens mee door konden... was er ook minder noodzaak om het over te dragen... en om dat eigenaarschap ergens te creëren. Kijk, okay. nu hebben we gewoon wel worden ingehuurd... En, en daar eindigt het. En ja. wil je dat mensen het dan gaan oppakken... dan moet het gewoon pr ook precies zijn wat zij willen. Ja. En dan zijn we wel zo dat als we het inderdaad... Nee, dat is misschien je vraag over wat is een goede opdrachtgever. Um, soms is onze opdrachtgever bijvoorbeeld een, een organisatie hier in Nederland. Maar, de, maar zij werken vaak met lokale ontwikkelingsorganisaties. Ja. En die moeten het uiteindelijk gebruiken. En dat is degene met wie wij samenwerken. Want die kennen de eindgebruikers en die gaan het... Uh, en daarop zijn we wel altijd ook vrij kritisch van oké, okay, maar hoe gaan jullie dit nou toepassen en uh, is de kwaliteit al goed genoeg of moet het, moeten we het nog wat beter maken en ja dan hebben we wel de neiging om we zijn niet zo commercieel dat we zeggen nee uh, de uren zijn op, we stoppen nu of uh, de klant vraagt niet meer dus we doen ook niet meer ja. we willen wel graag dat het ook voor de eindgebruiker gaat werken ja, uh, ja. ja oké okay. Klinkt als een heel gewoon ontwerpbureau. Ja. <laughs> nee, niet van. Goeie, hè? Dit zijn eigenschappen toch van een goed ontwerpbureau. Toch? Dat wil je ja, dan, toch? Ja. ja. ja. Nou, het is niet heel overal vanzelfsprekend. Maar je zou het, het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Er zijn een aantal bureaus met wie ik gesproken heb. Voor hun is het vanzelfsprekend dat de kwaliteit gewoon goed is. En dat het, ja, maar dat voor wie is het dat... natuurlijk ook de vraag. Want wie is, ja. je, wie is je klant? Is dat... Ja. Is dat degene die je betaalt of is dat de persoon die je product gebruikt ja. en ik denk dat wij eerder nou dat weet ik wel zeker wij denken aan degene die het product gebruikt ja. en dat is niet degene die ons betaalt nee. dus dat je daar maar vaak het lijkt, soms lijkt het alsof die in conflict met elkaar zijn maar volgens mij als je heel eerlijk bent is altijd als je denkt naar de, naar de klant is dat bijna altijd ook weer goed voor de voor het bedrijf... tenzij je heel cynische producten maakt. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Ja. ja. Maar als je snel... je klant tevreden wilt houden... Mm -hmm. dan, en zij komen naar je toe... en ze zeggen we willen een app, dan zeg je nou oké... Okay, maken wij een app. Ja. Maar dan komen ze misschien niet terug... want dan heb je een crappy ding gemaakt. Ja, dat ja. is zo. Of maar, ja, en ik denk, maar ik denk... kijk, in onze situatie kan je iets heel moois maken... Wat er mooi uitziet. Wat er gelikt is. Wat, wat de boodschap is van die klant. Maar wat cultureel daar niet geaccepteerd wordt. Ja. Dus dan heb je nog iets wat hier misschien in eerste instantie echt wel goed lijkt. En, uh, maar wat, wat gewoon niet, toe, niet toepasbaar is. En ik denk dat we daar ons onderscheiden van een um, meer normaal communicatiebureau. Ja. Omdat we kennen de markt. Niet allemaal, maar we weten hoe we samenwerken met, met, uh, met mensen over de hele wereld. Ja. Dus we weten des te hoe des te meer hoe belangrijk het is om hun mee te nemen vanaf het begin. Ja. En ook de sceptici. Want we doen, nou ja, als je app zoekt, we hebben een app over menstruatie gedaan uh, in India. Dan moet je ook uh, de mannelijke gemeenschap meekrijgen... En, en juist de hele conservatieven... die vinden dat je er eigenlijk niet op... dus ja, die, moeten we, die betrekken we er juist bij. Ja. Maar dat is ook Co-creatie, dat is waar het om gaat. Samenwerking ja. met de mensen... al daar, toch? Dat is echt ja. jullie uitgangspunt. Ja. Ja. Ja. ja. Volgens mij kan het ook niet anders. Zeker niet in, op deze manier, toch? Het is ook waar we heen gaan, toch? Ja. Ik denk uh, dat dat steeds meer voor iedereen wordt... Het wordt ook zo, steeds zoveel makkelijker om met mensen te communiceren overal. En je direct met je eindgebruiker... Voor ons geldt dat nog niet overal hoor. Want nee. <laughs> nog niet iedereen is zo connected. Maar ik denk dat het voor heel veel bedrijven steeds makkelijker wordt... om, om je eindgebruiker te spreken, te betrekken bij het proces. Het gebeurt helemaal nog niet zoveel. Toch? Nee, misschien niet. Nee. Maar ik zat laatst te lezen over deze generatie, de nieuwe generatie. Dat dat gewoon gebruikers zijn die dat verwachten. Dat producten specifiek voor hun gemaakt zijn. Dat zij een soort co-creëerder zijn van hun eigen producten. Zoals die sneakers, Nike sneakers, die custom made zijn. Dat, het een, dat we nu een generatie krijgen die ervan uitgaat dat ze geen product maken. Die kopen wat voor Duizend Echt? mensen tegelijkertijd gemaakt is. Maar dat het veel meer het wordt. Dat het allemaal steeds meer persoonlijk wordt. Oké. Okay, maar dat, dat ben is ik misschien niet. nog een... Ik weet niet. Misschien de volgende generatie. <laughs> ik zie ze nog niet allemaal met mij op school. <laughs> nee. De mensen die... Nou ja. Ik bedoel. Ze, je maakt tegenwoordig allemaal je eigen playlist. Je koopt niet meer een cd'tje met... Uh, ...waar okay. iemand voor jou bepaalt wat erop staat... ...maar je maakt je eigen... ...dus, dus nou ja, veel meer dat, dat alles dat veel je meer... Wel, ...maar aan de andere kant heb je ook steeds meer diensten... ...als 22 Tracks... ...die heel succesvol zijn... ...die wel playlisten voor jou cureren. Ja. Dus wel weer die experts in dienst nemen... ...die we zeggen ja. van nou ja, laten we ons dat doen. Ja. Gemak is ook, ook een... Uh, ja, ja, tuurlijk. ja. ja. ja. Dat dachten we toch, toch ook toen die 3D-printers kwamen. Nu gaat iedereen als zijn eigen dingen maken. Ik ken niemand met een 3D-printer. Of als ze hem hebben, dan gebruiken ze hem niet meer. Nee, dat, maar dat is omdat die software zo uh, ingewikkeld is ook, hè. Ja, maar wat, en moet, een je, materiaal wat moet je allemaal en... maken? Ja. Ja. Ja, dat is zo. Dat mensen toch... Um, ja, dus het is een soort... Ik denk dat het een beetje een combinatie is van... het is ook die playlist, het is wel afgestemd op jouw wensen. Ja. Het is niet zo generiek als het vroeger was. Mm -hmm. ja, ja, er is ja, ja. zoveel meer, dus dan ja. kan je wel een, een, altijd ja. een playlist vinden ja. die bij jou past. Ja. Maar goed, maar bij het, op, bij het verzinnen van oplossingen... is het natuurlijk supergoed om het samen te doen met de ja. mensen die daaraan werken. Okay. Ja. Hey, ik ben door mijn vraag heen. Heb jij nog iets... Wat je moet bespreken, wat je wat hier nog even kwijt wil. <laughs> <laughs> um, nee, volgens mij hebben we het meeste wel. Uh, ja, nog iets voor een student je wil zeggen? Ik weet ook helemaal niet of ze wil luisteren, maar. <laughs> of, ze, of ze wel luisteren. En als ze wel luisteren, of ze wil na een uur nog luisteren. Nou, um, ja, dat, neem mensen mee, ja, hou in gedachten uh, voor wie je dingen maakt en, en ga in gesprek. En, en, en. En ik denk dat uh, heel veel ontwerpers de neiging hebben om. Of misschien als je ze dan, als je, je doel je eindgebruiker meeneemt dat in het begin te doen. Maar doe het niet alleen in het begin, doe het ook nog door het hele proces heen. Dus ga meer met ze. Ja, ga ja, ja. meer met mensen in gesprek. En, en, en Super, leer ervan. Ja. Heel goed, <laughs> dat doen ze niet. <laughs> <Okay>. <laughs> hey, dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het leuk. Ja, dankjewel.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 Als je deze podcast wil blijven volgen, dan kan dat via iTunes. Dan is het programma toch nog ergens goed voor. Op de website basilisnl slash gbi staat een korte uitleg over hoe dat kan. Volgende keer spreek ik met Nicole Frank, een van mijn collega's. En daar kijk ik enorm naar uit.